Een element in het culturele leven dat tot zo ver in de 19e eeuw zeer in de belangstelling heeft gestaan... ...dat is de zogenaamde fysicotheologie. Fysicotheologie is een verbinding van natuurwetenschappen aan de ene kant en theologie aan de andere kant. Vooral in de 18e eeuw heeft deze verbindenis, die op zich niet duur was maar in de 18e eeuw een nieuwe inhoud gekregen door een synthese van de recent ontwikkelde natuurwetenschappelijke methoden. Ze hangt dus samen met de bloei van het natuurwetenschappelijk onderzoek die vanaf de 17e en vooral in de 18e eeuw tot ontwikkeling is gekomen. Dat aan de ene kant, die natuurwetenschappen, aan de andere kant is de nieuwe inhoud... ...tot stand gekomen op basis van een, wat je zou kunnen noemen, optimistisch godsbeeld. God was niet meer in de eerste plaats de wrekende gerechtigheid, maar hij had het goede met de schepping voor. De harmonie die men in de natuur meende te constateren, op basis van dat natuurwetenschappelijk onderzoek... Die harmonie was bedoeld voor het geluk van de mensheid te tonen dat God de natuur in dienst van de mens gesteld had betoogde bijvoorbeeld Fenelon en met hem vele anderen als Ray Durham, om een voorbeeld te noemen dat de dichtheid van het water door God nauwkeurig was berekend om scheepvaart door de mensheid mogelijk te maken. Dat goddelijk plan lag niet alleen ter grondslag aan de schepping van de aarde, maar er lag ook een goddelijk plan een grondslag aan de gang van zaken in de wereld en dat plan beoogde voor uitgang. Die synthese van natuurwetenschap, theologie en moraal bood een levensbeschouwing waarin geloof en reden tot elkaars voordeel werkzaam waren. Een aardig voorbeeld is de Nederlandse filosoof Johannes Lulofs, zo midden 18e eeuw, hoogleraar aan de Leidse universiteit. Lulof stond natuurlijk niet alleen. Een ander aardig voorbeeld is uh, Bernard Nieuwentijd. Hij heeft geschreven een boek met de prachtige titel Het rechtgebruik der wereldbeschouwingen, ter overtuiging van ongodisten en ongelovigen. Een collega van hem, Johannes Martinet, schreef De Catechismus der natuur, waarin hij... Diverse natuurverschijnselen behandeld als onderdeel van Gods plan. Bijvoorbeeld over overstromingen. Hij schrijft, de wijze God heeft ze toegelaten. Ter bereiding van de onuitputtelijke turfgronden. Maar nu los is interessant. Omdat hij midden 18e eeuw niet alleen als filosoof hoogleraar was aan de Leidse universiteit maar tegelijkertijd, wat je tegenwoordig zou noemen, directeur van Rijkswaterstaat en in die functie verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van Slants rivieren. Exemplarisch voor de, natuurwe de fysico-theologische natuurwetenschappelijke kijk op de wereld is het in 1750 verschenen boek van Lofs. Het heet inleiding tot ene natuur en wiskundige beschouwing des aardkloots tot dienst der landgenoten beschreven. Het is een opvallend omvattende verhandeling over de natuur. Alle tot dan toe bekende kennis wordt door Lulofs systematisch samengevat en tegelijkertijd slaagt hij er ook in om binnen de natuurwetenschappen en binnen de theologie polemisch te schrijven. Nu is het mogelijk om de visie van Lulofs, vooral ook bijvoorbeeld die van Martinet, af te doen als romantisch. Zeer zeker, dat, dat kan, er zit een, zit een uh, afkeer van het stadsgevoel. Al in de 18e eeuw inbesloten. Uh, er wordt lovend geschreven over de aandoenlijkheid van de woeste, nog onontgonnen natuur. Maar ik vind dat niet de meest kernachtige karakterisering van dit gedachtegoed. Interessanter vind ik de, de uh, stuwende kracht die het heeft voor het onderzoek naar de natuur, ieder fenomeen in het landschap ik noemde ze al het water maar ook een berg maar ook natuurlijke fenomenen vulkaanuitbarsting en overstroming het zijn allemaal processen die in natuurwetenschappelijke termen worden gevat maar die alle worden ...en zullen worden begrepen omdat er een plan achter besloten ligt... ...en het de taak van de reden is dat plan te achterhalen. Ik denk dat dat van groot belang is om een beter begrip te kunnen krijgen... ...van de ijver en ook de ambitie die... Wetenschappers, maar vooral ook, noem ze tegenwoordig maar de ingenieurs, in die 18e eeuw konden hebben. Er, er was een lonkend perspectief die het enerzijds mogelijk maakte te vermoeden dat de wereld in zijn functie kenbaar. Zou kunnen zijn. Aan de andere kant was er het lonkend perspectief dat eenmaal die functie en de daaraan ten grondslag liggende wetten kennend het tot het vermogen van de mens behoorde om, die, bijvoorbeeld die zojuist genoemde natuur, natuur, natuurlijke fenomenen, om die te kunnen keren, althans minstens in zijn nadelige gevolgen te kunnen beperken. Spitsen we dit toe op de functie van Lulofs, die overigens naast de filosoof ook sterrenkundige was, dokter in de rechtsgeleerdheid en ook nog, zoals dat heette, magister in de vrije kunsten. De functie van Lulofs als inspecteur-generaal, moet ik even zien, om de naam goed te noemen, inspecteur-generaal van Slans Rivieren en Waterwerken. Dan is deze, deze fysico-theologische achtergrond denk ik van, van belang om te begrijpen welke enorme nieuwe wending er aan het natuurwetenschappelijk onderzoek werd gegeven, daar waar het is gericht op, zeg maar, landschapsontwerp, landschapsinrichting. Ludels heeft een onderzoeksprogramma ontwikkeld om de Nederlandse rivieren in kaart te brengen... een onderzoeksprogramma dat zich zeg maar ver over zijn eigen mensenleven heen uitstrekte. Een programma dat eigenlijk eindeloos was. Nooit zou daar een end aan komen. Een vorm van permanente peiling en permanente cartografie. De maatregelen die hij voorstelde... op basis van de gegevens van dat onderzoek... die maatregelen... Waren eigenlijk op eenzelfde wijze eindeloos van duur. Niet meer een enkelvoudige ingreep. Bijvoorbeeld te vergelijken met de aanleg van een 17e eeuwse polder. In 10, ik weet niet precies, 15 jaar is zo'n ding klaar. Dat was in het natuurwetenschappelijk procesmatig denken niet meer dat wat de boventoon voerde. Waarbij nog kwam, en dat is de is maar de derde kant, niet alleen de tijdsduur wordt eindeloos opgerekt, ook ruimtelijke ingrepen worden voorgesteld, in dit geval bij wijze van spreken vanuit het wetenschappelijk centrum Leiden, ingrepen worden voorgesteld die ver over de grens, a van het beheerend hoogreemraadschap, maar b ook van zijn officiële opdrachtgever de Staten van Holland, heen gaan. Zo kan je je voorstellen dat op een ook qua afstand eh, bijna onbereikbaar punt, bijvoorbeeld de Nederlands-Duitse grens was eh, denk ik toch wel een, een dag te reizen om hem te bereiken, dat daar op die plek een vrij kleine ingreep wordt voorgesteld, omdat men verwacht dat die ingreep daar van betekenis is voor de waterhuishoudkundige situatie van de monding van de Nederlandse rivieren, de Nederlandse kust. aan het eind van de 18e eeuw is het uh, wel zo een beetje gedaan met wat ik dan de stuwende kracht zou noemen van dat fysico-theologische uh, gedachtegoed. Uh, een aantal uh, zeg maar, godsprijzende formuleringen worden nog steeds uh, gedebiteerd. dat gaat tot ver in de 19e eeuw door, maar het is, het is eigenlijk een soort uh, uitgewoond uh, huis. Het, het zijn niet meer de, de, de de inspirerende kracht die het natuurwetenschappelijk onderzoek en de ruimtelijke ingreep fundeerde, is er verdwenen. Dat betekent niet dat er niet soortgelijke, zeg maar, substituut gedachtegoeden uh, voor in de plaats komen. Dat is naar mijn idee zeker wel het geval. Om, om een voorbeeld te noemen: het is ook nog een 18e-eeuws voorbeeld. In 1798 is er een belangwekkend uitbreiding onderzoek gedaan voor het eerst zo uitvoerig naar de hoedanigheid van de stad Amsterdam het onderzoek dat is uh, geschied onder leiding van Van Zwinde, hij was uh, hoogleraar aan het Atheneum Illustre in, in Amsterdam van huis uit was hij meen ik natuurkundige en ook arts, vaak werden dit soort uh, wetenschappelijke disciplines uh, niet zo eng gescheiden als dat tegenwoordig het geval is. Van Swinder heeft dat onderzoek gedaan samen met een groot aantal collega's, natuurwetenschappers, artsen. Vooral ook apothekers. Mensen die in die tijd samen met de scheikundigen belangrijke impulsen hebben gegeven aan de, aan de ontwikkeling van het natuurwetenschappelijk onderzoek. Ze hebben dat onderzoek gedaan naar de stad Amsterdam. Om de stad in kaart te brengen. Maar daar moet je je niet direct een cartografisch project bij voorstellen. Het ging erom de stad in kaart te brengen in haar ruimtelijke hoedanigheid. Alle gebouwen die je zou kunnen bedenken, de kerken, maar ook de gestichten, de woningen, de fabrieken, werden bezocht, geanalyseerd en beschreven de straten, de pleinen, de bruggen, de kaders, de havens, alles werd in kaart gebracht, maar niet alleen de ruimtelijke hoedanigheid van de stad, ook zeg maar haar bewonende bevolking was onderwerp van onderzoek, vooral eigenlijk zou ik zeggen, van de bevolking werd niet alleen getalsmatig de samenstelling in kaart gebracht, maar... Waar men eerder in geïnteresseerd was, was wat je simpelweg de zeden en gewoontes zou kunnen noemen. Het eetgedrag. Hoeveel tijd werd er aan werk besteed. Waar werkte men? Hoe verplaatste men zich? Maar ook drankgebruik. De zedelijke omstandigheden, zeg maar, de seksualiteit. Ook de moraal, welke denkbeelden koesterde men. Dit... Omvangrijke onderzoek, wat precedentloos was, is een speurtocht geweest om juist deze twee verschijnselen, te weten de hoedanigheid van de plek en de hoedanigheid van de daar huizende bevolking, op elkaar te betrekken. Waarom was dat nodig? Even Men had een vermoeden, of eigenlijk was het een stellige indruk, dat een stad zou moeten worden onderzocht op een scheikundige manier. Natuurlijk stonk Amsterdam mij Amsterdam stond al in de 17e eeuw en in de 16e eeuw. En Parijs stond ook op zich. Is dat nooit een probleem geweest. Behalve dan misschien een lastige omstandigheid. Maar op basis van een scheikundige theorie. die in de 18e eeuw was ontwikkeld. de theorie van het flogiston. dacht men dat. de hoedanigheid van vooral het water in de stad, bepalend was voor de gezondheid van de stad en daarmee de gezondheid van de bevolking. Die theorie is eigenlijk eenvoudigweg gezegd dit. Men vermoedde staan van een, zoals men dat noemde, eile en onzichtbare substantie, het flogiston dat opborrelde uit stilstaand water, en dat als onzichtbaar, maar zelfs ook reukloze stof, de mens te zijn de tijd het leven benam. Dat ging zelfs zo ver dat men in die 18e eeuw het bange vermoeden had, dat eens de totale aarde van Vlogiston zou zijn bezwangerd, zo, dat al het leven van de mens, maar ook van plant en dier, onmogelijk zou worden. Die bij sommige levende, wat, misschien wat sombere hypothese, werd door een aantal modernere, zou je ze kunnen noemen, wetenschappers bestreden. Zij wezen namelijk op twee natuurlijke fenomenen die in het algemeen de aardsbol permanent zuiverden. Het was de wind, en dan kom je weer terug bij toch die fysico-theologische gedachte. De wind, en zelfs de storm, diende dus een Menselijk doel, zuivering van de aardbol van de Slogiston. En het stilstaande water, de bron van de Slogiston, werd soortgelijk, maar dan door app en vloed beroerd. Ook dus die verschijnselen van app en vloed werden als dienstbare verschijnselen geïnterpreteerd. Ga je nou terug naar de stad, dan zie je dat. ...daar bij de verschijnselen niet of nauwelijks een directe invloed uitoefenen. Het punt van onderzoek was dus eigenlijk het opsporen van stilstaand water. Het verder voortzetten van het onderzoek naar zeg maar, de statistische betrekking tussen stilstaand water en ziekte aan de andere kant. En daarmee, en dat is natuurlijk... Vertrekken we het weer op de ruimtelijke ingreep, zoals ik ook bij Lulos heb proberen uit te leggen, is het van groot belang voor de wijze waarop er ruimtelijke ingrepen in de stad worden voorgesteld. Uit het onderzoek komt een enorm programma van ruimtelijke interventies, die bijvoorbeeld met die wind van doen hebben. Straten zouden breder moeten worden om de ventilatie toe te laten, kanalen moeten. Uh, uitgediept worden, sluizen moeten worden aangelegd. Eigenlijk staat hen maar één beeld voor ogen en dat is de stad moet stromen. Vanaf dat moment is het, de metafoor van de stroom eigenlijk de belangrijkste gedachte... die leidend is voor alle verdere ingrepen die als een ontelbare hoeveelheid prothese, thans ook de stad. Stutten, vanaf dat moment is, is die metafoor van, uh, van wezenlijk belang. En dat is zelfs het geval, als je, maar dat is misschien nog wel een, slechts een punt te zeiden dat de theorie van het vlogiston, scheikundig gezien, wetenschappelijk, scheikundig wetenschappelijk gezien, allang was gevallen voordat deze hele set van maatregelen voor Amsterdam op papier werd gezet. Er zit nog een, nog, nog een ander aspect aan dat uh, uh, gezondheidsprogramma. Uh, en dat is, ik wil dat nu verder, verder niet aanroeren, maar het hangt uiteraard ook samen met nieuwe ideeën die er op het gebied van zeg maar, de economische theorie uh, worden ontwikkeld. Het gezondheidsprogramma staat weer in het licht van een economisch programma... niet zozeer om... zoals je het nu zou zeggen... economische groei... of de rijkdom van een stad te vergroten... maar het was... Uh, toch... het leek me nog min of meer... Uh, symbolisch... in zoverre... een ongezonde bevolking... een... hoog mortaliteitscijfer in een stad... was op zich niet kwalijk... maar was teken van... ...van iets kwalijks, namelijk teken van, uh, van verval en een stad die een bloeiend imago zich zou wensen... ...en welke stad wenste dat niet, diende dus om die reden haar schoonheid in acht te nemen. Wat ik zo interessant vind aan deze beide voorbeelden die ik heb genoemd... ...Amsterdam, het onderzoek van Van Zwinde, Lulofs en zijn... Uh, Werk aan Slans rivieren. Dat is dat de ogenschijnlijk zo zakelijke en koel berekenende ingenieursaanpak die men altijd rondom dit soort ruimtelijke ingrepen uh, ziet, dat. Die benadering zeer zeker aanwezig is, maar wordt gestuurd, de blik op de stad wordt gestuurd door, een, door in het geval van Van Zwinde de metafoor van de stroom. Het is, is een beeld en dat beeld dat vangt de verschijnselen in een bepaalde samenhang en stelt ook op basis daarvan vervolgens een set van ingrepen voor, waardoor tegelijkertijd de set van ingrepen, dus ook um, zin en betekenis krijgen, in een bepaald perspectief uh, komen te staan. Bij Lulofs was dat een weldoorleefd godsbesef, dat het perspectief bood, de wereld was kenbaar, de wereld was uiteindelijk naar de hand van de mens uh, te zetten. Ik vind het interessant om juist uh, in het bestuderen van, uh, van historische documenten die samenhangen met uh, de geschiedenis van ruimtelijke ingrepen, die in zekere zin dus ook de geschiedenis van de stedenbouw en, de landschaps, en het landschapsontwerp uh, is, om juist deze facetten naar voren te halen, omdat ik vind dat ook vandaag in beschouwingen die ik tot het domein van de Theoretische stedenbouw zou willen rekenen dat dergelijke beschouwingen, beschouwingen van een dergelijke metafysische aard, zouden moeten worden meegenomen. Het woord gelijks interesseert me mateloos uh, bij aan de, de discipline van de stedenbouwkunde. Ik beschouw onder de discipline van de stedenbouw, ik noem het ook wel de moderne stedenbouw. Het is een professie die zo ongeveer aan het begin van deze eeuw als een afzonderlijke en eigensoortige wetenschappelijke bedrijvigheid tot wasdom kwam en zichzelf als zodanig ook uh, presenteerde. Toen huldigden de stedenbouwers in hun theorie een opvatting waarin uitdrukkelijk aandacht werd besteed aan wat ik noem de intellectuele betekenis van de stedenbouwkunde. Anders gezegd, hun theorie bevatte een reflectie over de positie van de stedenbouw als kunst te midden der andere kunsten en een reflectie over de positie van stedenbouw als wetenschap te midden van andere wetenschappen. Nog weer anders gezegd, ze huldigde een epistemologische visie op de encyclopedie der wetenschappen en kunsten. De stedenbouwkunde is te begrijpen, en zo begreep ze zichzelf ook, als een esthetisch-culturele strategie die zich als doel stelde om in een versplinterde wereld, waar alle zeg, oude Christelijke idealen waren vergruist om in die wereld een nieuw ideaal te vestigen. En in dat opzicht zag de stedenbouw zich als de ultieme hoeder in de tijd van het utopisch denken dat omgekeerd werd beschouwd als de kern van de intellectuele geschiedenis van Europa. Die geschiedenis zou dus door de stedenbouwkundige discipline, als het ware, worden bekroond. Om een paar voorbeelden te noemen. Dat, maar ergens, dat utopisch denken, waarvan de stedenbouw zo rond 1900 dan de hoogste vorm zou zijn, is natuurlijk ook een onverzoenlijk denken, in zoverre dat het zich opstelt tegenover de wereld in de idee in die wereld nieuwe objecten tot stand te brengen. Maar dat is toch niet wat ik eraan zou willen beklemtonen. Ik vind het interessant te wijzen op dat wat de stedenbouwkundigen zelf vonden... ...dat de ideële, of ik noemde het dan de intellectuele betekenis is van discipline. In het tijdschrift Argus heb ik in een artikel ook al het een en ander aangestipt. Bijvoorbeeld aan de hand van een Nederlands stedenbouwkundige kloos... ...die niet alleen stedenbouwkundige in de praktijk was... ...maar ook een aantal theoretische verhandelingen heeft geschreven over die discipline... Hij klemtoond wat hij noemt de ideële inhoud van de discipline. En die zou hem erin gelegen zijn om een wereld, en in dit geval hij betrok het op Nederland, een land als Nederland, een, een ideaal voor te kunnen houden dat bij machten zou zijn om wetenschap en kunst, een leidraad te geven om beide, als het ware, op de hoogte van de tijd te brengen. Hij voorzag een soort wetenschappelijk en kunstzinnig ideaal, waarvan, en dat is ook bij voorgangers van hem uh, aan de gang, zoals ik, ik zal ze straks nog wel even toelichten, cite bijvoorbeeld, of... Een Engelsman als Geddes, Een ideaal waarvan de contouren niet of nauwelijks nog zichtbaar zijn. Maar die wel het doel is waaraan de intellectuele en dan in het bijzonder de intellectuele onderleiding van de nieuwe discipline van de stedenbouw vorm aan zouden moeten geven. Dergelijke aspiraties van de stedenbouw zijn in het Interbellum, ik lees nu even een klein stukje voor uit het, uh, dat artikel, zijn in het Interbellum vooral door Louis Mumford cultuurhistorisch geïnterpreteerd. In The Story of Utopias, een boek van Mumford dat verscheen in 1929, 1922, dus gouden Mumford de utopie als een sleutelbegrip in de westerse cultuurgeschiedenis. Van het begin af aan onderscheidt hij Mumford aan dat utopisme twee facetten. Aan de ene kant de utopie als vlucht, daarnaast de utopie als reconstructie. Dromen van het land van nergens, mijmerend in een gelukzalig visioen van luid lekkerland, dat kan verlichting brengen, maar... Vermaant Mumford, dat is slechts tijdelijk. Het betoverde eiland. Het is. maar Het betoverde eiland is een vlucht. Daar te toeven is gevaarlijker dan het leven zelf. It is an enchanted island, and to remain there is to lose one's capacity for dealing ...with things as they are. Natuurlijk bestaat er een innerlijke wereld. Mumford noemt die het idoloen. En Natuurlijk is die gedachtewereld soms dwingender dan de werkelijke wereld. Maar te vaak is het een wijkplaats, het oord waar men zich terugtrekt. De buitenwereld, latend zoals het is. Het is de utopie van de vlucht. Mumford's geschiedenis van de utopie... ...is een hommage aan die andere utopie, de utopie van de reconstructie. Het is een eerbetoon aan een omvattende herschepping van de wereld die ons omringt aan, aan een utopie die de sociale realiteit op reële en realiseerbare wijze overtreft. Mumford's utopie rivaliseert echter niet alleen met de slaapverwekkende vluchtwegen naar het betoverde eiland, maar Hollywood maar het bindt ook de strijd aan met de kunstwerken die zich ongebreideld over de aardbol vermenigvuldigen. Iedere poging land te ontginnen, dijken te bouwen of rivieren te kanaliseren heeft de mens voordeel gebracht. Maar al die kunstwerken van de ingenieurs, want die kunstwerken bedoelt Mumford, hebben ons landschap slechts oppervlakkig beroerd. Onze ruimtelijke orde is hooguit modern en bij de tijd... De mens die er huist, waant zich verloren. en droomt van die pasklare, weldadige, gulle aarde. die hij ooit heeft verloren. Dat anachronisme, die ongelijktijdigheid van materialiteit en mentaliteit. dat is, volgens Mumford. het euvel der moderne tijd dat bestrijding vraagt. Daar ligt dus die taak voor de stedenbouwkunde. Camilo Siete, ik noemde hem al. Is medewegbereider van dit gedachtegoed. Cite, hij is schrijver van een verhandeling over de stedenbouw, kwam uit in 1889. Een vaak verguisde verhandeling, omdat men Cite louter zag als aanhanger van pittoreske stadsbeelden. En dat is tenslotte. Niet-modern. Siete is denk ik vooral interessant omdat hij een soortgelijke termen als ik bij, bij Mumford heb, heb gehanteerd: de discipline van de stedenbouw heeft gesitueerd. Samengevat kwam zijn verhaal op neer, hij zegt: de makers van de moderne wereld. Het waren wetenschappers. Galileo. Darwin. Of het waren, zeg maar, de ontdekkingsreizigers. En de ontwikkelaars. Curtis Faust is eigenlijk daarvan het episch voorbeeld. Maar tegelijkertijd hebben ze, als het ware, de vrede verstrooid. Ze hebben afgerekend... De onttovering, ze hebben afgerekend met de mythes, met het geloof en met de ideeën die onze kijk op de wereld organiseerden. De essentie van het moderne leven, zeg, Cite, is de fragmentatie. En wat op het ogenblik, zeg eind 19e eeuw, een noodzaak is, is een nieuwe integrerende mythe. Siete vroeg om een nieuw ideaal dat, zoals hij zei, naast en boven de werkelijke wereld stond. En het was in zijn, in Siete's ogen, Wagner, die het genie was, die had erkend dat deze, zeg maar, toekomstgerichte taak van de kunstenaar er een was, die de enige mogelijkheid voor hun boot in de moderne wereld een rol van betekenis te vullen, vervullen maar het was niet de muziek. Voor Siete was het de stad zelf dat het voorwerp van de kunst zou worden die bij machten is om het nieuwe ideaal tentoon te stellen. Een louter zeg bureaucratisch en technisch in elkaar gezette stad is niet het product wat hem voor ogen stond. Het ging hem om een de stad. ...als een betekenisvol, spiritueel kunstwerk. Dat in het algemeen was Siete's intentie. In het bijzonder heeft Siete met zijn ontwerp... ...voor zijn universeel museum voor de Germaanse kunst... ...als het ware een bouwwerk willen scheppen dat de combinatie was... Van dit gedachtegoed. Het museum herbergde alles wat aan kunsten, kunstgeschiedenis, wetenschap was voortgebracht, was zelf natuurlijk als architectuur en als gebouwde vorm het hoogst voorstelbare, in dat opzicht een gezamt kunstwerk, dat het is natuurlijk nooit gebouwd, maar voor site de plek was waar vanuit wetenschap en kunst de taak die hij hen had opgelegd zouden kunnen volbrengen het is opvallend dat een groot aantal van dit soort initiatieven die rond 1900 worden genomen en die zich op de stedenbouw richten als een ...ideële discipline ook dit soort museale modellen in hun zocht meenemen. Ook ziet collega Otto Wagner heeft een dergelijk ontwerp gemaakt... ...maar ook de Engelsman Patrick Geddes van huis uit de, een bioloog... ...die via de sociologie in de stedenbouw terecht is gekomen... ...heeft een dergelijke museale concept dergelijk museaal concept ontworpen die als het ware de gebouwde vorm is van wat ik in het begin over de stedenbouw noemde die visie op die encyclopedie der wetenschappen de gelaagdheid van het museum nou praat ik gewoon over de verdiepingen vertegenwoordigen alle een facet van de wetenschap, een facet van de kunst en zijn als wetenschapsmodel, feitelijk de gebouwde vorm van een, een encyclopedie die eenmaal doorlopen grondslag is om vanuit de historische kennis, kennis over de toekomst te ontwikkelen. Al deze auteurs, verschillend verwoordend, wijzen op die intellectuele betekenis van de steden bij. Maar, en dat, dat vind ik belangrijk, zij doen dat in een diagnose van hun tijd, dat wil zeggen een diagnose van de toenmalige culturele, kunstzinnige, wetenschappelijke, filosofische omstandigheden. Ik vind het zinnig die vraag vandaag te hernemen, niet als een herhaling van Cite zedda Seda, Mumford maar als een herinterpretatie in de huidige tijd van de, zeg maar, toenmalig gestelde problematiek geen herhaling want het spreekt vanzelf dat de oude beeldoemsidealen thans theoretisch gezien onhoudbaar zijn de gedachte dat er nog een coherente set van ethische of esthetische normen zijn, of een soort gefixeerde eruditie, dat is achterhaald. Maar het is ook onhoudbaar op dit moment, omdat het zinledig is, de intellectuele betekenis van een domein van, noem het maar de creatieve verbeelding... De stedenbouw in dit geval, om die te refereren aan zoiets als de geschiedenis. Aan de geschiedenis opgevat als een proces van voortgang en vooruitgang. Binnen de geschiedwetenschap, de filosofie van de geschiedenis, is dit thans een onhoudbare stelling. Niet omdat vooruitgang geen ideaal zou zijn ofzo, of zo. Ook niet omdat vooruitgang een wetenschap en techniek zouden hebben voortgebracht die uh, schuldig is aan oorlog, honger of bijvoorbeeld een pervertering van de natuur in dat opzicht uh, vermag dat begrip vooruitgang ons niet meer zo te enthousiasmeren natuurlijk, maar de stelling is vooral onhoudbaar omdat geschiedenis begrepen als proces thans gezien wordt als een, als een beeld, het is een Metaforische duiding. De idee dat al die ontelbare, eindeloze voorvallen in het verleden, maar ook in de toekomende tijd, zich tot elkaar zouden verhouden als een proces, als vooruitgang, of zelfs als achteruitgang, alsof ze zich zouden verhouden tot als een soort watermolecule tot, tot een stroom, een rivier, een dergelijke opvatting. Achterhaalt. Het inzicht. breekt door dat. vooruitgang. achteruitgang. of stagnatie. geen intri intrinsieke begrippen zijn. van een, tot een ding gemaakte tijd. Het zijn constructies. of. zoals het ook wel wordt genoemd. het is een narratio. Een verhaal. Dit als. Uh, voorbeeld van. Een van de redenen waarom de antwoorden. die de stedenbouw. zo rond 1900 op. de vraag naar haar betekenis. haar intellectuele betekenis gaf. thans niet meer geldig zijn. neemt niet weg dat, naar mijn idee. de vraag. de gestelde vraag. nog een zekere relevantie kent blijken de antwoorden achterhaald dat betekent echter nog niet dat de stedenbouw op enige lijn wijze in een crisis zou verkeren ze lijkt zich het nauwelijks bewust dat haar antwoorden achterhaald zijn en helemaal als je kijkt naar de enorme aanmaak van plannen ontwerpen en de artistieke energie die daarin wordt vrijgemaakt... dan is er van crisis al helemaal geen sprake. Toch hecht ik eraan... zoiets als een theoretische stedenbouw... weer hernieuwd misschien... tot ontwikkeling te brengen. Ik hecht eraan dat de stedenbouwkunde weer een betoog zal weten op te bouwen dat zich dat reflecteert dat zich als het ware buigt over zichzelf en vraagt naar haar betekenis zonder daar een sociaal of een economisch of een anderszins antwoord op te geven die Antwoorden die staan. Ik hecht daaraan omdat ik het vermoeden heb dat er rondom en in die discipline van de stedenbouw het mogelijk is een schat aan historisch materiaal te etaleren dat daar een rijkdom aan veelzijdig materiaal aanwezig is, van, van voorstellen, van strevingen, intenties, doelstellingen, noem maar op, die bij bestudering, thans van betekenis kunnen zijn, zeg in een breder, op een breder cultureel vlak, in een binnen het denken, over... ...de toestand waarin de wereld zich vandaag bevindt. Theoretische stedenbouw. Voor alle duidelijkheid, het gaat daarbij... ...niet om een theorie... ...die op een of andere wijze... ...prescriptief is... ...vakbroeders... ...zou voorschrijven... ...hoe er in de praktijk... ...gehandeld zou moeten worden. Het gaat ook niet om een... ...theorie... ...die a priori... ...de wereld stad, landschap beziet door de bril van het korte deficit wat altijd de bril is die als het ware direct leidt tot de maatregel tot het, tot het herstel en tot de ingreep wat mij na aan het hart ligt is wat ik die theoretische stedenbouw noemde stedenbouw opgevat als een Gedachtenspel, daarmee bedoel ik geen fantasterij, maar gedegen studie. Methodisch, maar speculatief. Gericht op een betoog dat gaat over stad, over land, architectuur. Concreet, ik bedoel, een nieuwe visie op de stad is uitdrukkelijk een nieuwe visie op een stad en geen visie op een nieuwe stad die nieuwe visie in mijn ogen is een collage noem het desnoods zo van filosofische, van artistieke wetenschappelijke noties gelijk aan het lijkt op de voorbeelden die ik noemde aan het begin van dit gesprek uit de 18e eeuw. De kijk van Lulofs, de visie van Van Zwinden. Tzumi maakte onlangs in een interview een onderscheid tussen wat hij noemde een speurtocht naar nieuwe denkbeelden via het centrum van de architectuur, Tsumi vergeleek dat met het historisch onderzoek, en een onderzoek naar de randen van de architectuur, een benaderingswijze die hij voorstond, daar waar hij aan de rand van de discipline kon zoeken naar betrekkingen tussen de architectuur en de filosofie, de architectuur en de filmkunst, de architectuur en de literatuur. houdt deze, deze metafoor over de rand en het centrum van Tsumi aan, pas ik die toe op mijn eigen onderzoek, dan is het in zoverre een onderzoek in het centrum, namelijk een historisch onderzoek op het gebied van de stedenbouwkunde, maar een onderzoek dat vraagt naar historische fenomenen, Historische verschijningsvormen van de manier waarop de stedenbouw of de architectuur zich in het verleden aan die randen van haar gebied heeft begeven. En bijvoorbeeld in de 18e of in de 19e of in het begin van de 20e eeuw betrekkingen is aangegaan met terreinen die buiten haar liggen. Dat is wat mij zo interesseert. En of dat inderdaad. Die rijke schatkamer blijkt te zijn die ik hiervoor vermoedde, dat moet maar blijken. op de stad waarom niet iets nederder begonnen een nieuwe visie op de polder ik wil er nog niet al te veel over eh, prijs geven maar ik denk dat het eh, van belang is als een dimensie van een beschouwing over architectuur stedenbouw en landschapsinrichting ...om aandacht te besteden aan de metafysica van de polder. Het zou dan gaan om een beschouwing over... Zeg maar, ...de algemene beginselen van de polder. Dat naast de bestaande vakwetenschappelijke... ...waterhuishoudkundige betogen. Het zou kunnen gaan over de polder als... uitgestrektheid of als geometrische configuratie... Polder als vlak, als een ruimtelijk verschijnsel zonder diepgang. Of toch misschien de polder als potentie, als leegte, die eindeloze speculaties over functies oproept. Maar de historische bronnen zouden ook aangeboord moeten worden. Je kan niet heen om wat bijvoorbeeld Shama recentelijk ook naar voor je heeft gebracht. Zijn beschouwing over het traktaat van de dekage van Vierling. De betekenis van dat traktaat als een exposé over de vergelijking tussen de onafhankelijkheidsstrijd en de strijd tegen het water. Of je kan niet heen om, bijvoorbeeld, het werk van Tarveen. Hij was stichter van de Nederlandse sociografie, al zo'n jaren twintig van deze eeuw. Die eh, zich nogal heeft ingespannen om duidelijk te maken, een soort vergelijking met de Amerikaanse frontier-mythe, zeg maar, om, om, om duidelijk te maken wat de... ...stichtende, vooral op mentaal gebied... ...de stichtende functie van de polder... Het ...zou zijn, zeer zeker, in een land, als Nederland... ...dat meer en meer door een urbane vorm wordt gekenmerkt. En de metafysica van de polder kan in ieder geval ook niet heen... ...om wat bijvoorbeeld iemand als Thierry naar gebracht... ...hij was ingenieur hoogleraar in de waterbouwkunde in de jaren 30 aan de TH in Delft. En hij heeft naast al zijn technische verhandelingen over de polder en de dijk, ook nadrukkelijk gewezen op, vergelijkbaar met de met veen, op die stichtende functie. In zoverre, hij wees erop dat door al die waterstaatkundige inzet van de staat dat de Nederlandse bevolking zelf niet of nauwelijks meer weet had van de betekenis van de ruimtelijke artefacten die hem omringden van het boezemwater, de slaperdijk de polder en dat was nou dus zeg maar juist de, de kant die de ingenieur de, de de dijk als een teken, de polder, als een teken van de landaanwinnende, strijdende, meestal ook leidende mens, dat zou opnieuw in herinnering gebracht moeten worden. Gerdes Faust, natuurlijk. Maar het Nederlands epos, een Homerische verhandeling over dijk en polder, was iets wat hij ...op het potje van de Nederlandse Literatuur en Dichtkunst legden. Maar is dat geen taak van de theoretische stedenbouw? Ik bedoel dan natuurlijk niet de gevraagde lofzang van Thierry maar wel een metafysische verhandeling ik geloof dat er ruimte is voor een metafysica van de pomman